12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Leiders van Griekse partij Gouden Dagenraad gearresteerd. Te veel bezuinigd op de Voedsel- en Warenautoriteit, zeggen experts. En Klimaatorganisatie daagt de staat voor de rechter... De zon schijnt vanmiddag flink. Het is 15 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden. Morgen neemt de wind nog iets toe. Verder verandert er weinig. Pas in de tweede helft van komende week neemt de kans op regen toe. In Griekenland zijn de leider en verschillende parlementsleden van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad gearresteerd. Connie Keesen in Athene. Waarom zijn ze gearresteerd, Connie? Uh, ze zijn gearresteerd uh, omdat ze beschuldigd worden uh, van het vormen van een criminele organisatie. En dat is het resultaat van een onderzoek van de afgelopen tien dagen van uh, openbare aanklagers uh, van de Hoge Raad. Dus het hoogste gerechtshof uh, in Griekenland. Uh, samen met de antiterreureenheden en de geheime dienst. En uh, het is duidelijk dat de Griekse justitie uh, bewijzen in de handen heeft dat uh, gearresteerde partijleden bij criminele activiteiten betrokken zijn. En op de achtergrond speelt natuurlijk die moord op die Griekse rapper. Hè? Eh, ja. Die linkse rapper die is vermoord door iemand die in ieder geval lid was van de Gouden Dageraad. Ja, precies, dat klopt. En dat uh, deze gebeurtenis, de moord op uh, Pavlos visas, is denk ik ook de druppel geweest die de emmer heeft deed openlopen. Want uh, er zijn al eerder uh, gevallen bekend uh, van uh, andere moorden op migranten onder andere... Uh, waarbij uh, ja, Gouden Dageraad of in ieder geval aanhangers en leden werden beschuldigd daarbij betrokken te zijn. Uh, de misdrijven uh, uh, waarvan ze nu worden beschuldigd zijn inderdaad uh, twee moorden... Uh, op Pavlos visas elf dagen geleden. En ook op een Pakistanse migrant, eerder dit jaar. En er zijn ook tientallen andere aanklachten. Zoals zware mishandeling, chantage, witwassen van zwart geld, enzovoort, enzovoort. Een hele lijst. Worden hmm. er nog meer arrestaties verwacht? Ja, er zijn in totaal uh, 35 arrestatiebevelen uitgevaardigd. Uh, vanochtend werden als eerste de partijleider en de woordvoerder van de parlementaire fractie gearresteerd. Uh, inmiddels uh, is het duidelijk dat er nog twee uh, parlementsleden uh, voor het vluchtig zijn. Uh, want er zijn zes parlementsleden naar, uh, waar arrestatiebevelen tegen zijn uitgevaardigd. Uh, dus die politieoperatie is in het hele land bezig. Dank u wel. Correspondent Connie Keese. De Voedsel- en Warenautoriteit is de laatste tien jaar kapot bezuinigd. Dat zeggen oud-ministers, experts en werknemers van de dienst... in gesprekken met onderzoeksjournalist Marcel Silvhout. De Stichting voor Maatschappij en Veiligheid heeft hem gevraagd... om te, in te duiken in de wereld van de voedselveiligheid. Meneer Silvhout, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waaraan is volgens de mensen die u gesproken heeft te merken... dat het niet goed gaat met de NVWA? Ja, het is uh, de mensen die echt dit werk doen, uh, dat wil zeggen het keuren en het handhaven, de wet handhaven, hebben het gevoel dat ze daartoe niet meer voldoende tijd en de instrumenten hebben. Zijn er onzekerder in geworden, uh, minder mankracht, minder expertise over het hele veld. Uh, ja, en er wordt over de hele linie ook echt minder gecontroleerd en, en gehandhaafd dan, uh, ja, toch wel pakker tien jaar geleden. U zegt minder mankracht, uh, één puntje, uh, minder personeel dus? Minder personeel, maar dat is ook veel gereorganiseerd, uh, gefuseerd. En dat speelt een even grote, zo misschien nog wel grotere rol... dan de bezuinigingen uh, op zich. Het, het, het is een samenspel, zou je kunnen zeggen. En een, een, ook een ander groot probleem is dat het eigenlijk... van volksgezondheid, waar het in 2000 toch zat... als cursus van waren destijds, dat het overgegaan is naar landbouw. En inmiddels is landbouw een subdepartement geworden... van economische zaken. Uh, maar ja, waarom dat is, is dat zo? Een exportbevorderende uh, ja, organisatie en cultuur. Dat is iets anders dan volksgezondheid en voedselveiligheid als focus. Die letten minder op de gezondheid en kijken meer naar de export en, en, en naar geld eigenlijk, zegt u. Ja, wat op zichzelf prima is en en moet allemaal gebeuren, dat is duidelijk. Alleen je haalt die twee culturen bij elkaar en, en dat, dat, je levert voortdurend een spagaat op. Dus de ene kant belangenbehartiging, zeg maar, en de andere kant toch ook handhaven. Het is, het, ja, het, is een, het, is, het is eigenlijk vreemd dat dat samengevoegd is. Iets wat je gewoon niet samen kunt voegen, wat je het elkaar moet houden. U heeft ook oud-minister Kees Veerman gesproken, wat zei hij? Heel opmerkelijk. Ik wilde eigenlijk gewoon weten waarom in 2003 de dienst Keurisdienst was toen opgenomen, was samengegaan met de Rijksdienst voor de Keuring voor Vlees en Vee. Um, dat, die fusie was heel moeilijk aan gegaan, maar die viel onder volksgezondheid. En in 2003 is tijdens een kabinetsformatie uh, besloten om de hele zaak naar uh, landbouw te trekken. En dat was om de club van de Rijksdienst voor de Keuring van Vlees en Vee naar zich toe te halen in verband met de bestrijding van dierziektes. En bij wat... ongeluk is eigenlijk de Keurisdienst Verwaren daarbij. Mee naar landbouw genomen. En ik vind het heel opmerkelijk dat Kees Veeman nu zelf zegt: van ja, dat, dat is uiteindelijk na mijn tijd niet meer goed gegaan daarmee. Dat is niet meer onafhankelijk. En, en, en, ja, dat maar heeft dus is dus je eigenlijk zelf dan ook verantwoordelijk voor als minister van Landbouw? Ja, hij is ervan uitgegaan dat, het, uh, dat hij het wel... Uh, hij zegt zelf, in mijn periode heb ik er nog wel goed op gewaakt... Hè, dat het een goede, stevige en onafhankelijke dienst was. Het is bij mijn opvolgers, nou, dat is in KSU, mevrouw Verbeuren in elk geval... en, en ook wel een bleker geweest. Uh, ja, alleen maar verdere fusies en organisaties... en die onafhankelijkheid en autonomie van die dienst is, is minder geworden. Het is een speelbal geworden, min of meer, van, van, van, van, ja, van landbouw. En ja, nu inmiddels is ook economische zaken... En wat moet er volgens u gebeuren of eigenlijk de mensen die u gesproken heeft? Uh, nou in ieder geval wat rust in de tent in, in de zin van even echt geen bezuinigingen en organisaties meer uh, maar ja ook wel degelijk heel fundamenteel kijken uh, naar de inbedding, de politiek bestuurlijke uh, verantwoordelijkheid, die zou toch eigenlijk zeggen veel mensen tegen mij bij volksgezondheid moeten liggen, dat is een belangrijke uh, de kennis en expertise moet eigenlijk terug binnen die organisatie, dus ja is dus eigenlijk wat gek klinkt in deze tijd van waarin alles bij wijze van spreken uh, kapot wordt bezuinigd, uh, ik denk dat we hier een dienst hebben uh, te pakken hebben waar je toch eigenlijk de, de, de consequenties ziet van iets kapot bezuinigen. Nou dan toch meer voedselincidenten die zich nu lijken voor te doen. Uh, bij slachthuizen, die problematiek is al 6, 7 jaar bekend dat daar, dat daar problemen zijn en nog steeds niet opgelost. Ja, dan denk ik, hoe lang wacht die politiek tot fundamentele beslissingen? Dank u wel. Onderzoeksjournalist Marcel Silfhout. Het ministerie van Economische Zaken zegt er bovenop te zitten... het is van groot belang dat er een goed functionerende NVWA is... voor het vertrouwen van de consument. De NVWA heeft de opdracht gekregen de capaciteit structureel op orde te krijgen... de handhavingscultuur aan te pakken... en de effectiviteit van het toezicht te verbeteren. Al dus een woordvoerder die we hebben gesproken. De gemeente Woerden wil zich afsplitsen van de provincie Utrecht... en zich aansluiten bij Zuid-Holland. De burgemeester en veel gemeenteraadsleden maken zich zorgen... over de fusieplannen van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Ze denken dat ze beter in een provincie kunnen zitten... met andere gemeenten in het Groene Hart, zegt burgemeester Molkenboer. Woerden oriënteert zich uh, momenteel bestuurlijk in de OEC Waar Woerden uh, het beste resultaat geboekt uh, kan worden in de toekomst. En uh, dat ligt wat Woerden betreft in het Groene Hart... En in samenwerking met de gemeente Als, Gouda en Bodegraven Reewijk. Woerden viel tussen 1814 en 1989 onder de provincie Zuid-Holland, maar hoort sinds een gemeentelijke en provinciale herindeling bij Utrecht. De klimaatorganisatie Urgenda gaat de staat aanklagen. Urgenda wil op die manier van de overheid eisen... dat er een adequaat klimaatbeleid komt. De CO2-uitstoot moet met 40 verminderd worden... ten opzichte van het niveau van 1990. En volgens de organisatie doet de staat daar veel te weinig aan. De staat doet uh, niet wat uh, de staat zou moeten doen, namelijk de burgers beschermen... tegen de problemen die we in de toekomst gaan krijgen door klimaatverandering. Terwijl klimaatverandering nog heel goed te voorkomen is. En dat weet de staat ook. Dus wij vragen nu eigenlijk om de maatregelen te nemen die ze zou moeten nemen... en die ze eigenlijk ook heeft beloofd in allerlei internationale verdragen. Ook wil Urgenda dat de overheid de burgers meer en beter informeert... over de klimaatverandering en de risico's daarvan. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De christelijke partij AVP van premier Erman heeft op Aruba opnieuw de verkiezingen gewonnen. De AVP veroverde 13 van de 21 zetels. De sociaal-democratische MEP blijft de tweede partij met 7 zetels. Er zijn 70.000 kiesgerechtigden op Aruba. Vooral schattingen over de opkomst liggen boven de eh, voorlopige schattingen, liggen boven de 80%. Opkomst is traditiegetrouw hoog op Aruba. In 2009 kwam 86% van de kiesgerechtigden stemmen. Spannende ochtend, vooral voor tienermeisjes, want kunnen ze aan kaarten komen voor het concert van One Direction in juni volgend jaar. Het is pas de tweede keer dat de razend populaire Britse boyband in Nederland optreedt. De vorige keer waren alle kaarten in 10 minuten weg. Om 9 uur begon de online verkoop en Matthijs van der Wiel was bij de superfans Sanne, Kiki en Kim in Den Dolder. Moet je echt precies om 9 uur of net als je nog 5 seconden van de volgende doet, dan is dat een versie op zich maar net ingedrukt. Zenuwen, ja, dat, zenuwen. Zenuwen. Het is nu kwart voor. Oh, ah. het is ook Zolderkamer van Kim, want helemaal vol Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. met uh, posters van One we Direction. En en de dan meiden dan zitten nee. achter. Twee laptops voor de zekerheid. En dan gaan we zo snel mogelijk proberen om in die wachtrij te komen. Ja. Er zijn maar vijf jongens op een podium. Nou, niet maar. Zij zijn bijzonder. De beste direction, dus de aangegeven wachttijd voor One Direction, is een indicatie geworden. Door de drukte kan het veel langer gaan duren. Ik Hij loopt vast. Draaien. Nee, jongens, ik word bang. En dan is het uh, twee voor negen. Maar je, waarom stel je dat je ze al kan kopen? We maar staat dus, het loopt het tegen. wel goed. Geschatte wachttijd meer dan ja, 60 dat minuten. Ja, helemaal niet. Dat Dus dan moet je nu wachten. En dan ja, nee, begint het, het uh, grote wachten, nee, het, het staren naar een Oké. cirkeltje Oké. op het scherm, het wachtscherm. Dus dat dat voor uw geduld. Geschatte wachttijd okay. meer dan 60 ah. minuten. Ah. En dat cirkeltje, dat wordt wat? heel langzaam ja. blauw. wil oh, wat erg dit, jongen. Ik ja. kan hier niet tegen. Dit is het gewoon. Dit is... Oh mijn god. De moeder staat klaar met de bankpasjes. En voor de morele steun. Echt waar. Ik krijg de helft op mijn naald, En maar hopen dat het lukt, hè? Want anders heeft hij een rot weekend volgens mij. Nou, was het niet zo'n fijn weekend? Nee, absoluut niet. Oh, oh mijn god. god. Nee. Ik raakte even oh. in paniek. De screensaver uh, sprong aan. Ja. Oh. Toen dacht je dat je je plek in de wachtrij kwijt was. Ja, dat dacht ik even. Ja, ja het gaat het gaat echt moment uit mijn leven. Troepen. En alles is reden voor paniek. Hij is uit, hij is uit. Nee, jongens. Want... Oh, Marcel, het internet doet het niet. Oh, wat een hel is dit. En nee, dat wacht goed licht beneden. Man! Het is nou allemaal veel erger als... Nee, jongen. Oh, dit is Klasgenoten twitteren of whatsappen dat zij al kaartjes hebben. De heeft kaartjes. Nee, jongen. nee, Nee. Oh mijn god, oh mijn god. En dan komt het bericht nee. dat er een tweede concert komt. Nee. De Redding. Mijn wat eng dit. Oh, ik heb een hart. Nee, mijn is... Ja. Hij is... Maar doe rustig. Moeder het fix ja. ja. we, we hebben ze. Maar in plaats van heel erg uitbundig het samen te vieren, is het eerste wat ze doen: oh, de telefoon even. grijpen. Ja, oké, wat hebben we. Iedereen moet weten. Ja, okay. Wat een zenuwslopende twee uur waren dit. Ja, heel erg. Oh, het is de beste dag uit mijn leven. Sport. Nederlandse basketballer Dan Gajerich keert terug in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Hij gaat spelen voor de Los Angeles Lakers en wordt dus ploeggenoot van Kobe Bryant. Gajerich is 35 jaar en speelde van 2002 tot 2012 voor verschillende clubs... in de grootste basketbalcompetitie van de wereld. Vorig jaar kwam hij uit in de competitie van Venezuela. Het is onzeker geworden of de Russische wielrenners morgen kunnen starten bij de wegwedstrijd op het WK. De fietsen van de Russen zijn namelijk gestolen. En daardoor kan onder andere Alexander Kolobnev mogelijk niet meedoen. Kolobnev werd in 2007 en 2009 tweede op het WK. Ik dacht dat we er waren, volgens mij. Of uh, zie ik het verkeerd? Oh, ik uh, heb niet uh, genoeg doorgescrollt. dat is de computer. Uh, we hebben namelijk de Nederlander Mathieu van der Poel... die is zojuist wereldkampioen geworden bij de junioren. Hij is de zoon van voormalig wielrenner Adrie van der Poel. Dan gaan we nu naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Kees Quarks. Uh, wordt er weer net als vorig weekend veel aan de weg gewerkt Kees? Dag Mark. Ja, het is een combinatie mark van werkzaamheden, evenementen, ongelukken. En die cocktail die heeft vooral vanochtend voor veel files gezorgd. Uh, de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar staat een stilgevallen vrachtauto bij knooppunt Baterdorp. Vanaf knooppunt de Hoogt staat 6 kilometer. De rechter rijstok is dicht. Werkzaamheden op de A7 en de A8 naar Amsterdam op de A... 7 in de file bij Zaandam, 5 kilometer. Aansluit het ook file op de A8 vanaf Zaandam. Bij knooppunt Zaandam, 2 kilometer. De A12, Utrecht, Den Haag. De werkzaamheden tussen Harmelen en Woerden zorgen voor 2 kilometer file. A15, Rotterdam richting Gorkum. Die A15 is richting Nijmegen dit weekend dicht. Vanaf knooppunt Gorkum tot knooppunt Het levert 2 kilometer file op. En er was erg veel drukte vanochtend in en rond Wassenaar... vanwege duizenden bezoekers aan de tienerdag. Nou, die zijn inmiddels allemaal op zijn plek. Er is weer verkeer mogelijk rond Wassenaar. Dankjewel, Kees. De, het belangrijkste nieuws. Leiders van Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad gearresteerd. De partij wordt verdacht van betrokkenheid bij recente moorden. Door bezuinigingen en reorganisaties kan de voedsel- en waardenautoriteit het werk niet goed doen, zeggen experts in een onderzoek. En de gemeente Woerden wil zich afsplitsen van de provincie Utrecht en zich aansluiten bij Zuid-Holland. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos.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 Ga naar watdoe jij bij brand.nl en beleef online je eigen woningbrand en weet wat jij moet doen. Macro 45 jaar in uw voordeel: Sanex Bad Douche 1 plus 1 gratis. Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van De Vara, Human en de VPRO. Max van Wezel. En die wensen u een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Klokkenluiders. Nou, daar zijn we dol op bij Argos. We doen eigenlijk niets liever dan vuilniszakken van de deurklink halen met interessante documenten erin. En dan maar zoeken. Kijken of het klopt. Maar vandaag onderzoeken we de klokkenluiders zelf. En dat doen we omdat er binnenkort een wetsvoorstel in de Kamer wordt behandeld om een huis voor klokkenluiders in te stellen. Hier in de studio de initiatiefnemer van dat wetsvoorstel... Ronald van Raak van de SP en Frank van Uden, advocaat. En hij schreef veel over klokkenluiders in andere landen... zoals Engeland en Amerika. We gaan straks lang met u praten, maar nu even alvast... meneer van Raak, gaat het er komen, dat huis? Nou, we hebben het met een uh, meerderheid uh, van de Tweede Kamer ingediend. En uh, je ziet het ook dat de Tweede Kamer echt het initiatief heeft genomen... om klokkenluiders te beschermen, omdat wij problemen willen oplossen. En dan moeten mensen ook problemen kunnen melden. En dan moet er ook onderzoek naar die problemen kunnen worden gedaan. En er is een kamermeerderheid voor je? Er is een kamermeerderheid. Ik hoop het zelfs. Ik hoop echt dat alle partijen het gaan steunen. Maar we hebben het in ieder geval met een ruime meerderheid ingediend. Frank van Uden, u heeft, ik zei het al... Uh, klokkenluidersregelingen in onder meer Amerika en Engeland bestudeerd. Bestaat dit ergens ter wereld, wat Ronald van Raak wil? Een huis voor klokkenluiders? Nee, dit is uh, uniek voor Nederland. En uh, in Engeland hebben ze bijvoorbeeld een, een bekende wet sinds 1998. En die gaat uit van een heel ander systeem. Er is geen nationale klokkenluidersautoriteit. Uh, maar dat is in Nederland dus, dus uniek. En uh, we moeten gaan zien of het werkt. Ik ben bang van niet, maar daar hebben we het zo meteen over. Daar gaan we het zeker met u over hebben. Maar eerst gaan we even luisteren naar een reportage over het onderwerp klokkenluiders van Kees van der Bos. Ad Bos onthulde de bouwfraude. Dat in miljard euro. Maar Bos verloor zijn. Na tien jaar overheid heeft Bos nu eindelijk een. Omdat hij volgens minister ter Grootmaatschappelijk. Paul Schaap, de nucleaire reactor in, was. Dat heeft Nederland een stuk veiliger gemaakt. Maar Schaap verloor zijn inkomen en baan. Na acht jaar strijd met de overheid heeft Schaap nu eindelijk een financiële vergoeding gekregen... enkel om zijn pensioengat te vullen. Fred Spijkers vertelde een weduwe de waarheid. Haar man was overleden door een ondeugdelijke landmijn. Defensie was woest, want hij had moeten liegen. Spijkers verloor zijn baan en inkomen. Alle andere klokkenluiders in Nederland hebben niets vernomen van dit kabinet... Er is nog steeds geen goede regeling voor oude en toekomstige klokkenleiders. Een actiespot van het programma Zembla uit 2008. Maar nog immer actueel. Drie bekende klokkenleiders kregen een schadevergoeding. Maar de anderen die staan in de kou. Misschien gaat dat binnenkort veranderen. Volgende maand beslist het parlement over een wetsvoorstel waarin een huis voor klokkenluiders wordt geregeld. Een plaats waar klokkenluiders worden opgevangen en begeleid. Uh, mijn naam is Evert Verhulp. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben uh, in 1997 gepromoveerd op de vrijheid van meningsuiting van werknemers. En daarin zat ook een onderzoek naar klokkenluiders. Uh, en ik ben een tijd lid geweest van de commissie Integriteit Rijksoverheidspersoneel. De commissie die wel de klokkenluiderscommissie werd genoemd. Een gesprek met Evert Verhulp, deskundige op het gebied van klokkenleiders. Iemand die veel met klokkenleiders te maken heeft gehad... en die de vele dilemma's rond dit thema kent. Is Verhulp tevreden over de plannen voor het huis voor klokkenleiders? Nee, het huis voor de klokkenleiders is geen prima zaak. Nee. Uh, het huis voor de klokkenleiders heeft een, een paar problemen, inherente problemen. Een ervan is dat ze zich enerzijds opstellen als advocaat van de klokkenluider en anderzijds als onafhankelijk onderzoekspunt. Nou, dat gaat echt niet samen. Je kunt niet en de belangen van iemand behartigen en tegelijkertijd uh, zoveel onderzoek doen naar zijn belangen om voor te constateren dat hij ongelijk heeft. Dat bestaat niet. Het Huis voor de Klokkenluiders schept een aantal valse verwachtingen die niet deugen. En het Huis voor de Klokkenluiders, althans de regelingen met betrekking tot het Huis voor de Klokkenluiders, leiden ook tot wijzigingen in het ontslagrecht. Ik eigenlijk vind dat die wat overdreven zijn. Agos over de bedenkingen van hoogleraar Verhulp bij het Huis voor Klokkenluiders. Aan de hand van vijf bekende voorbeelden uit de praktijk. Soms is klokkenluiden goed en noodzakelijk. Laten we gewoon beginnen bij het beschrijven van wat je nou van een klokkenluider wil. Iemand constateert een misstand kijkt daar eens naar en denkt, god, dat kan toch eigenlijk, dit klopt gewoon echt niet. En dan hoop je dat hij intern dat aan de orde stelt... en dat misstand gewoon wordt weggenomen. Nou, dat gebeurt ook tamelijk veel. Daar is slecht onderzoek naar te doen, maar voor zover verder onderzoek naar is... weten we dat dat wel gebeurt. En dan is er, is er een naast hoog chef die zegt... god, goed dat je dit nou zegt, want dat wist ik niet en die doet iets. En dan krijg je nog een bosje bloemen en dan gaan we gewoon door met volgende zaak. Uh, op het moment dat die naast hogere chef of de chef zelf zegt... ja, maar ik heb er belang bij, dus ik laat die misstand in stand... en je moet je, je wafel houden... Ja. dan hoop je dat er een, een nog hogere chef is... of in de hiërarchie iemand is die dat gewoon gaat oplossen. Um, en dan is het probleem ook opgelost. Ja. Nou, waar het misgaat zijn bij zaken die gewoon heel complex zijn... waarvan we eigenlijk niet precies weten of het nou misstand is of niet. Nou, daar heb je voorbeelden van waaruit blijkt... dat dan uh, mensen gaan aarzelen over het ingrijpen of niet... En we kennen voorbeelden waarbij de beslotenheid op zich um, zo belangrijk is voor de organisatie dat zo'n klokluider echt gewoon bijna zijn kop wordt afgetrokken. Dat nou, laatste gebeurt tamelijk zelden. Dat ja. gebeurt een enkele keer maar tamelijk zelden. Het eerste gebeurt natuurlijk veel meer. Het gaat dus niet over openbaar maken. Dat is, dat is het, het misverstand. En, en daarom zijn de, is de term klokkenluiden ook helemaal niet goed. En normaal wat je probeert te doen, uh, is dat je intern probeert een misstand weg te nemen. Waarom moet de hele wereld dat weten? En waarom moet. Als er een ambtenaar niet deugt en een collega ontdekt dat. Die ambtenaar die, die declareert allerhande valse bedragen. of weet ik wat hij voor fraudeleuze handelingen verricht. Ja. En iemand ontdekt dat, dan ga je naar de chef. en de chef die grijpt in, ontslaat betrokken. en klaar is de case. Ja. Moeten, moeten we dat als samenleving weten? Moeten we dan, moeten we dan gewaarschuwd worden voor een misstand? Ja. Of moet je gewoon zorgen dat die misstand wordt weggenomen? Na bijna 26 jaar lijkt er door bemiddeling van de FNV en de vasthoudendheid van zijn advocaat eindelijk een einde te komen aan de zaak Spijkers. Een fragment uit het NOS-journaal van december 2010 over klokkenluider Fred Spijkers. In 1984 kwam explosievenexpert Rob Ova om het leven doordat hij moest werken met ondeugdelijke landmijnen. Maar Defensie gaf maatschappelijk werker Spijkers de opdracht om de weduwe wijs te maken dat haar man was verongelukt door zijn eigen onvoorzichtigheid. Spijkers voelde daar niets voor en vertelde de vrouw toch de waarheid. Kort daarop raakte hij in onmin met zijn superieuren. Die lieten hem psychologisch testen, noemden hem politiek crimineel en zetten hem op non-actief. De rechter heeft nu in een schriftelijke uitspraak geoordeeld... dat het ontslag van Spijkers wel degelijk gevolg was van zijn klokkenleidersgedrag. Opgelucht dat ik van mijn strafblad af ben. Verdrietig, van 27 jaar naar de klote. Plat gezegd kan een mooi verhaal maken, heb je zin in. En boos dat een Nederlandse rechtsstaat, dit flikt. En dit bedoel ik mee, met opzet mensen onder water werkt... En degene die het boven water tilt vervolgens onder water werkt. Onvergeeflijk voor mij. Voorbeeld 1. Fred Spijkers. Hij kreeg uiteindelijk een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro. Maar hij is door het bedrog en de tegenwerking voor het leven getekend. Is hij een echte klokkenluider? Ja, ja. de spijker is gewoon mishandeld. Hè. Dat is eigenlijk heel duidelijk. En die. Um, is zo mishandeld dat alle correcties die ze later hebben geprobeerd toe te passen... ook niet meer aansloegen. Want, want ja, er is, daar is gewoon iets structureel misgegaan. Ja. En, en dat is een van de weinige voorbeelden in Nederland... waarvan je ziet dat een klokkenluider echt de pineut is. Ja. En waar, waarvan je vindt dat daar het, het rechtssysteem tekort is geschoten. Ja. Eigenlijk is uh, meneer Spijker de klassieke klokkenluider... Ja, dat denk ik ook. Ja. In zijn geval speelt, er is een echte misstand. Er is echt een organisatie die die misstand probeert te verdoezelen. En hij wordt ook uit die organisatie gespuugd... en, en wordt, wordt ook nog nageknepen, letterlijk. Ja. Dus uitkeringen geweigerd. Dus allerhande gedoe zat erachteraan... waarvan je alleen maar kunt constateren dat het schandalig is. En vervolgens zie je dat in procedures, zeker in het begin... daar ook onvoldoende adequaat op gereageerd is. Ja. Dus dat is het voorbeeld van een klassieke klokkenluider waar het ook helemaal fout is gegaan. Ja. En waarbij het ook, wat iedereen denkt bij een klokkenluider, is gebeurd... dat de, de melder, uh, uh, ja, wat u zegt, mishandeld is. Nou ja, gewoon opgehangen is. Ja. Ja. Voorbeeld 2. Hans de Kwaadste niet. Hij klapte uit de school over wat hij noemde leugens en bedrog... in de wetenschappelijke onderzoeken van het RIVM. Hans de Kwaadseniet zit tegenover mij. Hij was tot gisteren nog toponderzoeker bij het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne en Volksgezondheid. Maar deze week liet hij in Dagblad Trouw weten dat het RIVM het niet zo nauw neemt met de wetenschappelijke waarheid. Een instituut van leugen en bedrog. Ja, het is uit de hand gelopen en je ziet, ja, ik vind het, het is misschien een deel van de algemene harmvervuiling, maar dat zet zich nu ook voort binnen de wetenschap. Als je de cultuur binnen ons instituut bekijkt, en ik denk dat bij andere instituten dat ook is, dan staat die wetenschappelijke karakter staat steeds meer onder druk. Het is haast, haast, haast, snel, snel, snel. Welke producten moeten er komen? Steeds bredere producten, steeds meer. Dat is doelbewust, dat vind ik leugen en bedrog. En dan zeg ik, daar zit ik als ambtenaar niet voor. zit ik ook denk als burger niet voor. Dan gaan mijn burgerplichten voor mijn hiërarchische plichten. Dus en, bent u nu geschorst? Ik ben nu, ik ben geschorst, ja. Een fragment van het tv-programma Buitenhof uit 1999. De kwaadste niet liet ons deze week weten... dat hij de zaak achter zich gelaten heeft... en er niet meer over wil spreken. Verhulp vindt dit geen typisch geval van een klokkenluider... De Kwaadseniet was ingenieur bij het RIVM. En hij zei, de Kwaadse niet dat dat onderzoek niet adequaat was. Maar de directie had, geen, had daar geen aandacht voor. En vervolgens is hij naar een krant gestapt, de Trouw. En Trouw heeft toen onder de kop leugens en bedrog bij het RIVM zijn standpunt gepubliceerd. Nou is de vraag of het leugens en bedrog zijn. Want je kunt een onderzoeksinstituut het natuurlijk niet verwijten... dat ze op een goedkope manier onderzoek doen. Maar goed, echt zorgvuldig was het onderzoek kennelijk niet. Nou, de Kwaadseniet is daarop meteen geschorst... Um, Daarover is hij gaan procederen. De schorsing is bij voorlopige voorziening, dus bij kort geding, meteen weer ongedaan gemaakt. Um, en hoe het verder met hem afgelopen is, weet ik niet. Ik, hij, hij was al op leeftijd, dus ik neem aan dat hij gewoon tot zijn pensioengerechtigde leeftijd daar heeft doorgewerkt. Vrij technisch verhaal was het, waar eigenlijk de, de lezer in het in de krant ook niet zoveel van begrepen. Dat was ook de reden dat er echt een pakkende kop over moest staan. Anders las niemand dat bericht. Ja. Nou, dan zie je dat zo'n pakkende kop eigenlijk heel veel schade aanricht. Leugen en bedrog bij het RIVM, nou, dat was niet aan de orde. Ja. Ze deden gewoon goedkopere onderzoek... dat soms tot onjuiste uitkomsten leidde... althans minder zorgvuldige uitkomsten leidde... omdat het gewoon goedkoop moest. Ja. Nou, is dat nou een misstand? Ja, het is, de uitkomst is fout. Ja. Dus het is, het is in ieder geval mis. Ja. Maar is het nou een maatschappelijke misstand... waarvoor de samenleving gewaarschuwd moet worden? Um, ik vind het niet bijvoorbeeld... Voorbaat een misstand dat een onderzoeksinstelling zegt: luister eens, we hebben 8% foutenmarge omdat we heel goedkoop onderzoek doen. Ja. En de uitkomsten zijn dus met 8% bandbreedte. Ja. En dan hebben we dit en dan kost het dit. En u mag ook 2 miljoen, 3 miljoen, weet ik veel, meer betalen en dan weten we het precies. Ja. Nou ja, dat zijn keuzes. En moet je daar publiekelijk over nadenken, met de inschakeling van de pers, met de kopleugen en bedrog bij het RIVM, waardoor het RIVM echt heel veel schade heeft geleden? Ja. Ik weet niet. Ik, ik zou denken, laat dat nou eens mooi intern onderzoeken. Alvast omdat ik daar gewoon eigenlijk helemaal geen antwoord op weet. Ik weet helemaal niet precies hoe dat soort onderzoeken zich voltrekken. Ik begrijp niks van schaalmodellen en, en emissieuitstoot. Daar heb je deskundigen voor. En problemen doen zich er juist voor bij die, bij die te bediscussiëren onderwerpen... waarvan we eigenlijk wel vinden dat het niet deugt... maar tegelijkertijd ook niet precies weten wat er nou niet deugt. En daar moet gewoon onderzoek achter, achteraan. Adbos onthulde de bouwfraude. Dat heeft de staat een miljard euro opgeleverd. Maar Adbos heeft geen baan meer, geen inkomen, geen woning. Niemand helpt deze klokkenluider. Het derde voorbeeld betreft Adbos. Hij bracht in 2001 in Zembla de bouwfraude naar buiten. Een systeem van afspraken tussen bouwondernemingen... waardoor de overheid miljarden te veel betaalde aan grote projecten. En dat werd bevestigd in een parlementaire enquête. De bouwbedrijven zijn er met boetes van afgekomen... en Bos bleef berooid achter. Hij werd bedreigd en zijn gezondheid leed eronder. Hij kreeg vier jaar geleden een schadevergoeding van de overheid. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Maar desondanks loopt er nog steeds, twaalf jaar later, een rechtszaak tegen hem. Omdat hij een ambtenaar zou hebben omgekocht. Ad Bos is de ultieme klokkenleider. Of niet? Nou, ultiem is wel heel zwaar aangezet. Ehm... Um... Kijk, de vraag is wat een ultieme klokluider is. En een ultieme klokluider is iemand die vanuit zuivere motieven... de samenleving probeert te waarschuwen voor misstand. Um, Ad Bos heeft uh, in het kader van zijn ontslagprocedure... de bouwfraude aan de kaak gesteld. Um, dus de vraag naar zijn motieven dringt zich wat op. Mm -hmm. um, daarbij speelt dat de rechter in, de, in die ontslagprocedure... dat niet al te zwaar heeft gewogen. Hem een arbeidsovereenkomst tussen... Koper Tjugum was het geloof ik zijn werkgever en hemzelf heeft ontbonden... onder toekenning van een ik geloof, hele geringe vergoeding of misschien zelfs geen vergoeding. Um, um, de, de argumenten daarvoor kan ik me niet meer precies herinneren... maar daar is wel zoveel naar gekeken toen. En de vraag is of Ad Bos dus een ultieme klokluider is... die echt alleen maar de samenleving probeerde te beschermen tegen misstanden. Ad Bos werd ontslagen en besloot daarna de klok te luiden... Hij probeerde zijn informatie over de bouwfraude eerst te verkopen aan het openbaar ministerie. Nadat de onderhandelingen over de hoogte van zijn vergoeding stuk liepen, vertelde hij zijn verhaal in Zembla. En dat brengt ons bij een ander onderwerp, het motief van de klokkenluider. Is dat eigenlijk wel belangrijk? Um, persoonlijk vind ik dat belangrijk, maar ik begrijp dat je een andere keuze in zou kunnen maken. Uh, in het huis van de klokkenluiders wordt dat belangrijk gevonden. En dan ja. gaat het dus over de, de oprechtheid van de melding. Ja. En ik begrijp dat heel goed. Zoals ik al zei, persoonlijk ondersteun ik, dat, vind ik dat, ondersteuning dat ook wel. Ja. Omdat je, als je het motief niet belangrijk vindt... maar alleen maar de waarschuwing van de samenleving belangrijk vindt... eigenlijk een heel ander systeem van klokkenluiden opbouwt. Dat, dat is een heel respectabel systeem. Dat hebben ze in de Verenigde Staten. Ja. En leidt tot heel andere processen in de samenleving. Ja. Maar moet het zover gaan dat je een, iemand... Nou, Adbos is eigenlijk een goed voorbeeld. Luidt een klok is, uh, lijkt me, overduidelijke misstand gebleken. Wat maakt het mij dan uit dat hij het dat hij jaloers is op de vrouw van zijn baas... of weet ik wat voor uh, lelijk motief? Het gaat toch om dat die misstand opgelost wordt? Ja, dat gaat het ook. Zoals ik al zei, ik vind het ook, vind het ook wel een argument dat ik begrijp. Um, het probleem is dat je in de Verenigde Staten bijvoorbeeld ziet... dat er echt mensen als premiejager... Uh, uh, proberen in dienst te komen bij organisaties... waarvan ze denken dat er iets mis is. En op die manier proberen om de misstand ook te ontdekken... om vervolgens die misstand aan de kaak te stellen... Dat heeft met geld te maken. In Amerika kun je geld verdienen door een misstand aan de kaak te stellen. Je kunt in Amerika behoorlijk wat geld verdienen... door een misstand aan de kaak te stellen. En, en ik, ik zou willen... maar ik denk meer vanuit constitutioneel burgerschap... dat mensen gewoon zo betrokken zijn bij de samenleving... dat ze ongeacht de vraag of het ze wat oplevert... gewoon niet willen dat ze wonen en werken in een omgeving... waar dingen gewoon niet deugen. Um, terwijl in Amerika je veel meer ziet dat er een besloten, beslotenheid van de organisatie staat helemaal voorop. Er worden ook uitvoerige contracten getekend... waarin alles besloten wordt. Dus concurrentiebedingen, geheimhoudingsverplichtingen, dat wordt allemaal zeer zwaar aangezet. Juist om te voorkomen dat zo'n organisatie... maar steeds ter discussie wordt gesteld. En het grappige is, althans het bijzondere vind ik, dat dat op zich een systeem is waarmee je de samenleving wel degelijk kunt hoeden van misstanden. En, en zo'n misstand is dus ook wel weer geld waard. Nou en als wij voor dat systeem kiezen is dat een hele politieke keuze waarvan ik dan vind dat de politiek daar zorgvuldig over na zou moeten gaan denken. Nou dat zorgvuldig dat nadenken heb ik eigenlijk onvoldoende gezien. En, en, en dat zegt u omdat u dat... U vindt het ook wel nadelen aan dat systeem kleven. Ja, er, er zitten hele forse nadelen aan. Er zitten ook voordelen aan. Hè? Zoals u net zegt, wat kan het mij nou schelen... of eh, Bos vanwege zijn ontslagvergoeding... of vanwege de, de hekel die hij heeft als zijn baas... of vanwege het weer aan het klokluiden is. We weten nu de misstand en daar zijn we blij mee. Nou, Dat is op zich een gedachte die je heel goed kunt hebben. Ja. Het leidt er wel toe dat je uiteindelijk... is het een aanzet voor het verharden van de samenleving. Verharden van arbeidsverhoudingen. En, en dat is een keus... Ja. Kijk, het is belangrijk om te weten waarom mensen dingen doen. Omdat, zoals ik net al zei... je ja, eigenlijk wil dat mensen vanuit, vanuit zuivere motieven... Uh, die misstand proberen weg te nemen. Um, um, uh, dat komt omdat klokkenluiden natuurlijk heel veel schade kan aanrichten. Um, en tegelijkertijd wil je voorkomen dat mensen die schade aanrichten... vanuit onzuivere motieven. Voorbeeld 4. Koos Stiekema. Hij kwam in 2001 in gewetensnood als werknemer bij het farmaceutisch bedrijf Organom. Omdat hij vond dat een onderzoek naar een nieuw medicijn niet goed werd uitgevoerd. Ik had de verantwoording uh, over de uitvoering van klinisch onderzoek naar. Uh de effectiviteit van een, van een nieuw geneesmiddel uh, genaamd pentasagridum. Nou, voorafgaand aan uh, zo'n studie, uh, aan deze studie specifiek... Uh, was in dit geval geen enkel echt gefundeerd idee... bij welk soort dosis of dose range... Uh, het middel effectief of niet effectief zou zijn. Ik heb toen het management gevraagd... ja luister, dit, dit, kan, ik niet met mijn, uh, dit kan ik niet verantwoorden. Uh, geef mij een ander uh, project, laat me ander werk doen. Maar dit komt niet uh, onder mijn verantwo directe verantwoordelijkheid. Ik had maar één, één oogmerk. Die ethische commissies, medische ethische commissies... die door de overheid zijn aangesteld... die uh, moeten ingelicht zijn over de mogelijke uh, risico's... van het onderzoeksplan. Nou, dan kreeg ik in, in heel duidelijke uh, termen een brief... waarin met ontslag wordt uh, bedreigd. Nou, Dat uh, was natuurlijk... Voor, ik heb er 17 jaar heb ik, uh, bij OERGON gewerkt... met een uh, behoorlijk goede staat van dienst. Dat was natuurlijk bepaald onthutsend. Koos Stiekema is arts... en werkt tegenwoordig bij artsen zonnegrenzen. Stiekema kon in 2001 dus niet verantwoorden... dat er bij dat onderzoek naar een nieuw medicijn... werd gewerkt met een, in zijn ogen, te lage dosering... Hij werd ontslagen. En Orgenon probeerde de schade te verhalen die het bedrijf opliep... doordat het onderzoek werd vertraagd. En het gaat om meer dan een miljoen euro. In Argos onderzochten we zijn zaak. Volgens arbeidsrechtdeskundige Verhulp laat deze zaak zien... hoe belangrijk het oprechte motief van een klokkenleider is. Nou, dat, dat heeft hij uh, uiteindelijk aan de orde gesteld. Hij heeft de inspectie ingeschakeld. Maar het leidde er wel toe dat het onderzoek naar die proefpersonen... dat eigenlijk al was ingezet, moest worden stopgezet... en tot een miljoenen schade bij dat, bij dat bedrijf. En achteraf bleek vervolgens dat hij ongelijk had. He, dat, het, dat het onderzoek dat het de werkgever voorstelde eigenlijk best deugde... Maar dat was toeval. Ja. Hij had wel gelijk in het aan de orde stellen van de procedure... maar de uitkomst was eigenlijk in dit geval... Hè, dus je weet bij die stiekem maar, hij deed vanuit zuivere motieven... hij, probeerde, hij was echt bezorgd over de proefpersoon en de gezondheid van die proefpersonen. Zij dus probeerde daar zoveel onderzoek naar te laten doen. Zijn werkgever weigerde dat uit economische motieven. Um, dat leidde er dus toe dat uiteindelijk zijn werkgever... heel veel schade heeft geleden. Uh, en achteraf bezien was die schade ten onrechte... want wat die werkgever wilde was toevalligwijs goed. Ja. Maar zijn nou. klokglij was wel terecht niet als hij dat uit onzuivere motieven had gedaan. En dan had ik hem ook meteen niet meer vertrouwd. En dan had hij ook meteen hele schadevoeding mogen dokken. En terwijl hij nu dat zo zorgvuldig probeerde... en zich oprecht zorgen, zorgen maakte over de gezondheid van die, van die proefpersonen... Um, vind ik dat die werkgever die schade maar moet dragen. Dit is een ingewikkelde zaak. Stiekema uitte dus terecht kritiek op het onderzoek van organon. Er waren onverantwoorde risico's genomen. Maar achteraf bleken die risico's niet tot schade voor patiënten te leiden. Is Stiekema dan nog wel een echte klokluider? Zo'n een echte klokluider, ja. Maar sorry, in die zin dat het systeem hem natuurlijk gewoon voldoende heeft bijgestaan en geholpen. Ja, ja maar ik herinner me van, die, van zijn affaire dat hij ook wel in het begin hard aangepakt is, de Orgenon. Ja, maar het grappige vind ik dat je in die zaak nu juist ziet... dat het rechtssysteem goed functioneert. De werkgever deugt niet, maar het rechtssysteem functioneert goed. En in welke zin heeft het goed gefunctioneerd? Nou, dat uiteindelijk de arbeidsovereenkomst is beëindigd. De rechter heeft de ontbinding uitgesproken... maar onder toekenning van een hele aanzienlijke vergoeding. Echt, echt veel geld... Um, en terecht, want Organon had hierin gewoon onzorgvuldig geopereerd... en heeft, echt, heeft daar gewoon echt voor mogen compenseren. Dat hebben ze ook zwaar gedaan. Ja. En vervolgens heeft Organon stiekem, stiekem aansprakelijk gesteld... voor de schade die ze had geleden. En dat, dat die vordering is uiteindelijk gewoon afgewezen. Ja. He, dus eigenlijk is stiekem maar het voorbeeld van een, van, van de, een rechtssysteem... dat functioneert voor klokkenluiders. Ja. Zonder huis voor de klokkenluiders? Zonder huis voor de klokkenluiders. Hebben we dan wel eens een huis voor de klokkenluiders nodig? Nee. Kijk, je kunt hem nodig hebben om uh, de klokkenluider uh, uh, te steunen. Dat is mooi, dat, dat, dat kan ook heel functioneel zijn. Maar er is al een steunpunt voor klokkenluiders, dat is er op dit moment. En dat is heel fijn, dat functioneert denk ik ook goed. Um, maar om dat veel verder te strekken en om ook wetgeving te maken... die dan klokkenluiders tegen ontslag beschermt, bijvoorbeeld... is denk ik volstrekt overbodig. Er is al ontslagbescherming. En nogmaals, ik heb geen indicaties, anders dan de zaak van Spijker... maar dat is echt een oude zaak ambtenaar. Um, ik heb geen indicatie dat klokkenluiders door het rechtelijke systeem... onvoldoende worden bejegend of daar slechter van worden... Of, of dat daar iets misgaat. Voorbeeld 5. Paul Schaap. Ik ben 58 jaar. Ik woon in Annapallona in Noord-Holland... Ik ben momenteel actief als journalist, maar ik heb jarenlang als operator en plaatsvervangend wachtchef gewerkt op de kernreactor in Petten. Men noemt mij wel de klokkenluider van Petten sinds ik een zwart boek openbaar heb gemaakt over de veiligheidstoestanden op de kernreactor. Een fragment uit onze uitzending van vijf jaar geleden. Schaap is inmiddels 63 en nog steeds journalist. Zijn zwaardboek leidde tot het tijdelijk stilleggen van de kernreactor... en een groot aantal aanpassingen... in opdracht van het Internationaal Atoomagentschap in Wenen. Evert hulp. Schaap is een bijzonder geval... omdat Schaap ooit aan de directie intern had laten weten... dat die haarscheurtjes in die, die reactorvaten zaten. In de kerncentrale in Petten. En vervolgens um, heeft de directie daarover met hem het gesprek geopend. En ik kan mij vragen uit... Een uitspraak herinneren, dat hij ook had ingestemd met de wijze van aanpak van de directie. Namelijk, we doen nog even niks, maar op termijn lossen we het op, want zo acuut is het nou ook weer niet. En dat hij toch later naar buiten is getreden met een andere mededeling, namelijk weet de samenleving is dit de haarschutjes niet die vaten, en dat is gevaarlijk. Um, dat is hem heel zwaar aangerekend achteraf door de rechter. Hij heeft nauwelijks meer ontslagvergoeding gekregen. Um, wat is hem zwaar aangerekend? Dat hij eerst had gezegd: Het is niet zo erg, laat maar zitten. En later toch echt, echt wat later naar buiten is getreden. Omdat het motief waarmee hij naar buiten trad op zijn minst niet helemaal duidelijk was. En de vraag was of hij de samenleving probeerde te beschermen. of zoals de directie zei: hogere uh, inschaling probeerde te bewerkstelligen. Uh, schaap behoort voor zover ik de rechtspraak heb gezien... en het gaat over rechtspraak en de vraag of daar alle feiten goed zijn weergegeven... maar voor zover ik dat heb kunnen beoordelen aan de hand van de rechtspraak... wordt hij niet tot zo'n soort klokkenluider? Omdat? Omdat hij eerst intern iets bekend heeft gemaakt... heeft ingestemd met de wijze waarop het intern worden weggenomen... en later toch naar buiten is getreden. Ja. Nou, dan, dan moet je tegen de directie zeggen... luister eens, ik heb nog eens nagedacht, maar ik vind het toch niet goed. We moeten nu die, die haarvaartjes dichtmetselen en anders. Maar, maar je kunt niet eerst instemmen met een aanpak... om vervolgens in strijd met die instemming naar buiten iets anders te vertellen. De rechter heeft het schaap zwaar aangerekend... dat hij eerst intern akkoord is gegaan. Maar zelf zei hij deze week tegen ons... dat zijn eerdere instemming onder grote druk van de directie is gebeurd. Nogmaals, Evert Verhulp. Wat ik het liefst wil hebben is dat mensen die oprecht menen... dat er sprake is van een misstand... dat die durven te klokkenluiden, dat die durven te melden. Je moet oprecht menen, je moet daarin zuiver zijn... En nogmaals, ik, ik, ik begrijp heel goed de andere gedachten die ik ook wel valide vind, maar minder valide. En dat is, wat kan mij het schelen, als de misstand maar bekend wordt, is het goed. Maar dan loop je dus het risico dat als er geen misstand is, maar er wel schade is brokken, dat je als klokluid dus ook meteen mag hangen. Ja. En dat, eigenlijk heeft dat een verlammend effect op de samenleving. Want je gaat pas misstand, je gaat dan als werknemer zelf onderzoek doen naar de vraag of er wel sprake is van die misstand. En volgens als je pas heel zeker weet dat er sprake is van die misstand, waarbij het dan de vraag is wat je eigen rol daar weer in is geweest, ga je hem bekendmaken in de hoop dat je dan die premies kunt Nou, Dat is nogmaals een, een systeem, een houding van werknemers waar ik niet bij voorbaat op zit te wachten. Het andere is, wat het huis van de klokkenluiders dus ook doet... in, in, in het kader van uh, het standpunt wat hij ook het meest uh, valide vindt... dan ga je onderzoek doen naar het motief van die klokkenluider. Maar ja, dan kom je ook alweer op glad ijs. Ja, daarbij speelt. Uh, je bent het huis van de klokkenluiders. Dus je biedt die bescherming, Je omarmt hem, je steunt hem. En tegelijkertijd ga je onderzoek doen naar de misstand. Ja. Ja. Naar motief naar, en naar zijn motieven ook. En naar zijn motieven. Dat is natuurlijk ook gek. Ja. En ben je nou de advocaat van de klokkenluider... of ben je nou de onafhankelijke onderzoeksinstelling? Ja. En op het moment dat ik de advocaat van de klokkenluider ben, roep ik hele andere dingen dan wanneer ik de onderzoeker ben naar de misstanden. Dus in die zin zit er gewoon echt een weefout in de gedachte van het huis van de klokkenluiden. Je moet een, een bescherming, als je dat nodig vindt, moet je een maatje voor die klokkenluider vinden, of weet ik veel hoe je dat gaat noemen. Maar een plek waar die veilig en rustig kan zitten, en moet je een hele andere instantie hebben die het onderzoek gaat doen. Nee. En, en die hoeft dan ook die onderzoeksinstantie hoeft de klokluider dus ook niet te vertrouwen. Nou, waarom niet? Ja. Nou, dat bijt elkaar. Hè. Je, je, je, vindt, je bent belangenbehartiger van de klokkenluider of je bent onderzoeker. Maar je bent het niet allebei. Dat is ook de reden waarom advocaten geen onafhankelijk onderzoek doen. Dat kunnen ze niet goed, want ze zijn belangenbehartiger. En dat is dus een, een weeffout in het, is, het huidige system? Dat, dat is een, vind ik een weeffout in, het, in de gedachte van het huis van de klokkenluider. U hoort over de lotgevallen van de Nederlandse klokkenluiders... die bij toeval ook nog voor een groot deel achternamen... als de kwaadste niet- en Tiekema lijkt het te hebben. Uh, in de reportage hoorde u over de casus van Aad Bos... de klokkenluider van de bouwfraudezaak... die nog steeds vervolgd wordt door het Openbaar Ministerie. Het meest uh, actuele nieuws daarover is dat er een akkoord is gesloten... tussen Bos en het Openbaar Ministerie om van verdere vervolging af te zien. Dat moet nog wel worden goedgekeurd door het gerechtshof, overigens. Het was een reportage van Kees van der Bos, Hansje van der Beek... Job van der Meijden en Erik Arends. En de techniek was in handen van Alfred Koster. Links van me zit SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak. Rechts van me advocaat Frank van Uden. U hoorden ze daarnet al even met hun ga ik doorpraten... over dat huis van de klokkenluiders. Laten we even beginnen met de kwestie van het motief. Dat kwam in de reportage ook al te sprake... Moet iemand een goud eerlijk motief hebben... om erkend te worden door dat huis van de klokkenluiders? Of is dat, als er een ja, maatschappelijke misstand in het geding is... eigenlijk niet van belang, meneer Van Raak? Nou, vooral dat laatste. Kijk, de Tweede Kamer heeft in meerderheid dit initiatief genomen omdat wij problemen willen oplossen. Uh, wij hebben allemaal als Kamerleden te maken met klokkenluiders, maar kunnen die informatie vaak niet gebruiken omdat klokkenluiders uh, bang zijn uh, dat hun naam bekend wordt. Uh, het gaat er ons om dat uh, maatschappelijke misstanden bekend worden. Dus het doel van het Huis voor Klokkenluiders is vooral een onafhankelijk onderzoek doen aanbevelingen doen en uh, zorgen dat wij samen de politiek en het huis voor klokkenluiders het publieke belang kunnen waarborgen door uh, gevaar voor de volksgezondheid, gevaar ja. voor milieu, ernstige fraude, corruptie, integriteitsproblemen. Om dat op te lossen. En hoe integer die klokkenluider is. En of die niet gewoon de pest aan zijn baas heeft. En daarom uh, naar buiten is getreden. Doet er eigenlijk niet veel toe dan? Nou nee, het huis moet een feitenonderzoek doen. Doet geen strafrechtelijk onderzoek. Het huis gaat niet bepalen of de klokkenluider uh, deugt. Het huis gaat ook niet bepalen of de organisatie of de manager of de directeur deugt. Het gaat er echt om dat er een, een groot maatschappelijk probleem is, een gevaar voor de samenleving. Als politiek willen we dat oplossen en dan moet er een onafhankelijk onderzoek komen met aanbevelingen. We hebben het over een huis, een huis voor klokkenluiders. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Waar, waar komt het te staan? Hoe, hoe moet ik er binnenkomen? <laughs> nou, het wordt onderdeel van uh, organisatorisch onderdeel van de nationale ombudsman. Eigen wet, eigen budget, eigen hoofd, dat kun je aanbellen. Het is een groot kantoor in uh, Den Haag. Zo is het, je kan er zo heen. Uh, je kan er letterlijk aanbellen en dan gaat het huis ook met je kijken of je wel een klokkenluider bent. Want als je bijvoorbeeld ruzie hebt met de baas of een arbeidsconflict... dan uh, kan het huis je beter uh, doorverwijzen naar bijvoorbeeld de vakbond. Als er sprake is van een ernstig conflict kan er een onafhankelijk onderzoek komen met aanbevelingen. Krijgt de organisatie die het betreft ook alle ruimte en mogelijkheid om de misstand weg te nemen... en zijn verantwoordelijkheid te nemen. En als dat niet gebeurt is het, uh, is het woord weer aan de politiek. Frank van Nude, de, de complicatie is vaak dat het allebei tegelijk speelt. Dat iemand een maatschappelijke misstand naar buiten wil brengen... maar ook een conflict met zijn werkgever heeft. Of doordat die klokkenluider is geworden... een conflict met zijn werkgever heeft gekregen. Nou, je hebt het beroemde voorbeeld van Ad Bos... die zelf eerst aan de kant van de frauderende bouwondernemers zat... maar het wel naar buiten heeft gebracht. Dat is ook de reden waarom het OM hem toch heel lang is blijven volgen. Ja. Um, hoe, hoe moet dat als het ingewikkeld wordt? Is iemand dan een klokkenluider of niet? Ja, dat is eigenlijk de vraag uh, wat, je, wat je motief is. Ik denk dat je te goede trouwen moet zijn als klokkenluider. Dus dat, uh, ik ben wat strenger dan, dan Ronald de, uh, op dat punt. En dat ik. staat ook in de wet, hè? dat je te goede trouwen moet Ja, oké, okay, maar bij Bos uh, weten we niet precies hoe het arbeidsrechtelijk is gelopen. Maar het is denk ik wel duidelijk dat hij tot over zijn oren in die, in die fraude zat zelf. En de vraag is, is het redelijk dat jij dan als klokkenluider een soort vlucht naar voren Dus u vindt moet? dat iemand dat Bos, als het huis voor de klokkenluiders er komt in Den Haag, eigenlijk daar niet naartoe mag? Nou, het probleem is dat we niet precies weten hoe het met de feiten zit. Maar als het inderdaad zo is dat hij echt tot, tot over zijn oren in die fraude zat... dan vind ik het discriminabel. Ja, maar aan de andere kant hij... heeft wel een enorme maatschappelijke misstand. Hij uh, heeft, heeft dat hele kartel in de, in de wegenbouw aan de kaak gesteld. Hij heeft de overheid miljoenen bespaard daarmee. Dat klopt, maar de ja, vraag is kijk... of de werkgever daar dan voor moet opdragen. Nee, of maar dat is, dus dat, de verantwoordelijkheid, de heeft dat, dat is dus de verantwoordelijkheid die je als parlement hebt. Hè. Kijk, de bouwfraude, eh, of Bos daarbij betrokken was of niet... de bouwfraude is een heel groot maatschappelijk probleem geweest. Dat heeft de samenleving miljarden gekost. De integriteit van bouwbedrijven, de integriteit van de politiek... En dan kun je natuurlijk niet zeggen van... nou, meneer Bos is... Uh, we weten niet zeker of meneer Bos op een of andere manier... mogelijk bij de misstand betrokken is. Laten we dan de misstand maar lopen. En dat is een situatie die je nu veel ziet. Je ziet dat er een strijd ontstaat tussen een klokkenluider... en een organisatie in de media. Of voor de rechter. En als het uh, slecht afloopt voor de klokkenluider... dan krijgt hij niks, wordt hij ontslagen. Als het goed afloopt, krijgt hij geld. Maar de maatschappelijke misstand blijft bestaan. En dat is juist waarom de Tweede Kamer dit initiatief heeft genomen. Vanuit de overtuiging dat we als er maatschappelijke problemen zijn, dat we die moeten oplossen. Frank van Uden, u zei eigenlijk in het begin van de uitzending... ik weet helemaal niet of het een goed idee is, zo'n huis voor de klokkenluiders. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, er zijn een paar uh, belangrijke problemen met het huis. In de eerste plaats uh, kan je alleen terecht uh, bij het huis met ernstige misstanden. Dan is de vraag natuurlijk van wat is een ernstige misstand en wat is een gewone misstand. Weet u wat een ernstige misstand is, meneer Van Raak? Nou, in principe iedereen die denkt dat die maatschappelijke misstand op het spoor is... kan zich melden bij het huis. Vervolgens gaat het huis kijken of dat echt waar is. En als je ruzie hebt met de baas... Dan moet je naar de vakbond. Of als het blijkt dat het wel een probleem is. Maar niet, dat je niet met recht kunt spreken van een ernstige maatschappelijke onre onrecht. Dat een jaar lang onderzoek vereist. Dan kan het huisje natuurlijk ook doorverwijzen naar de inspecties bijvoorbeeld. Of naar organi andere organisaties. Wat vindt u ja, een, een ernstige ernstig misstand meneer Van Rieden? Ik heb geen idee. Ik heb uh, het wetsvoorstel erop nageslagen. En ik heb me afgevraagd wat het is. Volgens de Raad van State gaat het om de allerzwaarste categorieën misstanden. En ik denk dat het dan voor de hand ligt dat het huis weinig te doen krijgt. Omdat niet elke dag een kernram dreigt. Wij hebben als wetgever aangesloten bij een definitie die ook door de Stichting van de Arbeid is opgesteld. Er zijn een aantal categorieën, een aantal criteria. Bijvoorbeeld ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, milieu, integriteitsschendingen. Alleen ik kan als wetgever natuurlijk geen lijstje maken. Dat is juist het probleem. Elke zaak is anders, elke zaak is bijzonder. En daarom is het belangrijk dat er een onafhankelijk instituut komt... die daar ook ervaring in gaat opdoen... en kan kijken of een onderzoek nodig is... of dat anderen, zoals inspecties, het beter kunnen oplossen. Nou, dat zijn best veel misstanden. Het, het huis krijgt best genoeg te doen. meneer. Ik meneer. denk dat het probleem niet is dat het huis te weinig te doen krijgt. Eerder te ja, dat veel, te veel. Denk ik. Ja. Nee, ik Precies. denk dat de bulk van de misstanden zijn gewone misstanden. En uh, voor die grote groep mensen bied je geen oplossing. Uh, als je alleen voor extreem belangrijke, uh, zware misstanden bij het huis terecht kan... Dan uh, laat je een grote groep klokkenluiders in de kou staan. en uh, ja, Ik uh, kan me niet voorstellen wat dat dat dus de bedoeling is. De interpretatie van de Raad van State, de Tweede Kamer kan natuurlijk beslissen dat ruimer te nemen. Veel uh, meer misstanden. In, in de huidige, wij hebben een aantal dingen van de Raad van State van harte overgenomen. Bijvoorbeeld het feit dat wij het belangrijk vinden dat mensen ook eerst intern melden. We hebben ze dus ook wettelijk geregeld dat bedrijven en organisaties dat moeten regelen. Omdat, ik wel, vind, omdat ik wel vind dat het beter is als zaken in organisaties zelf worden opgelost. Hè? Omdat organisaties dan ook gaan leren van fouten. Dus ik denk ook dat het bestaan van het huis ook een stimulans, een, een kan, stimulans zijn. kan zijn... voor organisaties om het, om, het, om het beter te organiseren... en klokkenluiders serieuzer te nemen. Ik denk ook dat het een, een stimulans is voor klokkenluiders... om. Om, om niet in de media maar van alles te gaan roepen... waar organisaties zich niet tegen kunnen verdedigen. Maar ook samen met het huis goed na te denken... wat, uh, wat de beste weg is om te bewandelen. Meneer Van Uden, we worden in de reportage net... Uh, Evert Verhulp, arbeidsrecht, deskundig. U kent, want u bent bezig met een uh, dissertatie. Hè, bij... Klopt, we zijn het uh, meestal oneens. Totaal oneens. Ja. Maar nou, dan gaan we dat gelijk even uw nieren proeven. Want, uh, hij zei daarnet van... dat huis zit eigenlijk op twee stoelen tegelijk. Het, het is een soort... De poortwachter die beslist, u bent klokluider of niet. Maar het is ook de instantie die vervolgens onderzoek naar die zaak gaat doen. En hulp vindt kennelijk dat dat één taak te veel is. U mag nu zeggen dat u het weer oneens bent. Met ja, helaas onderzoek. ben ik het op dat punt wel met hem. Eh? <laughs> nee, je kan niet twee petten op hebben. Uh, je, moet, je bent of belangenbehartiger of uh, onafhankelijk onderzoeker. En als je dat, uh, dat mixt, dan, uh, dan denk ik niet dat dat gaat werken. Het huis is geen belangenbehartiger voor de klokkenluider. Het huis is ook geen uh, vijand van organisaties. Integendeel, ik denk dat bedrijven en organisaties heel veel baat hebben... omdat ze zich niet met de handen op de rug vastgebonden moeten verdedigen in de media. Nee, het, het, wat we in ieder geval niet moeten hebben... is dat één organisatie gaat bepalen of je een klokkenluider bent... en een heel andere organisatie op een ander eiland een onderzoek gaat doen. Want dan krijg je de situatie dat allerlei mensen worden doorverwezen... die eigenlijk beter elders naartoe konden. Of dat onderzoekers zeggen, we hebben hier een zaak onder de hand... maar we kunnen hem niet onderzoeken omdat iemand niet is doorverwezen. Dus ik ben het mee eens. Dat moeten absoluut niet dezelfde mensen zijn. Maar in het huis kun je dat ook in verschillende kamers heel goed ja, regelen. En die zitten dan op één gang naast elkaar, die nee, maar onderzoekers dat is juist, die Ja, toelaten. Dat is denk ik heel belangrijk. Dat mensen die onderzoek doen of je een, een klokkenluider bent... Uh, mensen die onderzoek doen naar de maatschappelijke misstand... en mensen die begeleiden, dat moeten natuurlijk niet dezelfde mensen zijn... maar die moeten niet in een, op een ander eiland zitten. Die moeten wel nauw met elkaar kunnen samenwerken. Anders moeten we over een paar jaar weer besluiten... dat al die verschillende organisaties beter moeten gaan samenwerken. Frank van Luden, het is juist een voordeel dat die mensen elkaar kennen. Ja, ik geloof daar niet in. We hebben nu een prachtig adviespunt klokkenluiders uh, sinds een paar maanden. En ja. dat is de instantie die mensen kan adviseren en begeleiden en, en coachen. En die instantie kan ook mensen zeggen van... nou kijk, je moet, voor deze misstand moet je naar de NMA gaan of naar justitie... of naar de voedsel- en warenautoriteit, noem maar op. En die instanties hebben ook expertise in huis. En nu uh, roep je een soort uh, nationale klokkenluidersautoriteit in het leven... Die helemaal geen expertise heeft. En uh, ik denk dus ook dat die toezichthouders en het huis elkaar voor de voeten gaan lopen. Ja, dat huis, dat adviespunt uh, wat er nu is. Het is uh, gewoon dat van raak, maar dat begreep je wel. Dat adviespunt wat er nu is, dat is ook doelbewust: een tijdelijke voorziening. met het oog op de wet. Omdat het, het adviespunt kan geen arbeidsrechtelijke bescherming geven, kan geen onafhankelijk onderzoek doen, kan niet bemiddelen. En natuurlijk, als het huis besluit er is een ernstige misstand, er moet een onderzoek komen... kan dat natuurlijk heel goed samenwerken in dat onderzoek... met bijvoorbeeld inspecties of andere instanties. Maar of dat gebeurt, hangt ook af van het feit uh, in hoeverre inspecties betrokken zijn. Hebben inspecties iets laten lopen? Zijn ze mede verantwoordelijk? Hebben ze niet ingegrepen? Dus daarom is het belangrijk dat dat huis heel goed kijkt uh, met u wie ze bent, kan samenwerken. Ik ben niet bang, meneer Van Raak, dat uh, die Nationale klokkenluidersautoriteit, zoals meneer Van Uden het noemt, uh, weer andere toezichthouders voor de voeten gaat lopen, want er zijn er inderdaad veel, de Raad voor de Veiligheid, en de NMA, noem maar op. Ja, maar die zijn niet voldoende geëquipeerd. En er is ook een groot onderzoek geweest, en even evaluatie op, uh, op initiatief van het ministerie. En die heeft ook laten zien dat huidige inspecties... huidige organisaties tekortschieten om klokkenluiders te beschermen... en maatschappelijke misstanden te onderzoeken. Juist op basis daarvan hebben wij dit huis ingericht. Ook samen met de ervaringen die klokkenluiders hebben opgedaan. En ook met de ervaringen bijvoorbeeld van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... die ook niet zegt van uh, ik laat het aan de inspectie over. Frank van Ulle, u heeft veel gepubliceerd over andere landen. Engeland, Amerika. Hoe gaat het daar... Gaat het daar beter dan wat Ronald van Raak en de Tweede Kamer nu van plan zijn? Dat denk ik wel. Maar het is in ieder geval zo dat het Engelse systeem dat, dat bewezen is. Dat werkt al ruim 15 jaar. En hoe doen die het? Uh, zij volgen een systeem waarbij je als werkgever... Um, in eerste instantie de kans krijgt om het zelf te verhelpen. En vervolgens moet je proportioneel melden. Dus eerst aan toezichthouders. En uh, als, uh, uh, als ultimum remedium wellicht aan de media. En ze hebben geen uh, nationale klokkenluidersautoriteit... En dat blijkt prima te werken. In Amerika hebben ze nog een heel ander uh, systeem. Dat is dat er een financiële bonus op staat als je een misstand uh, aan de kaak stelt. Zou dat moeten in Nederland? Dat zou wellicht op uh, termijn kunnen worden overwogen. Je moet wel bedenken dat het om, dan om een heel klein uh, groepje misstanden gaat. In Amerika uh, heb je de False Claims Act. En als je dan uh, de overheid benadeelt, dan uh, kan je daarover de klok luiden. En vervolgens krijg je zeg maar, een percentage van het geld dat de overheid weer kan terugvorderen. Ja. En uh, dan krijg je natuurlijk een discussie over het motief. Dan doe je het alleen maar het geldbejag... Maar op zich, daar zou je over kunnen denken. Ja, wij noemen dat... Het, Ronald van Raak, laatste woord. We hebben dat het cowboy model genoemd. Uh, een klokkenluider staat kansloos tegenover grote organisaties... bijna voor de rechtbank. En daarom moet je hem maar heel uh, rijk maken. Nee, dat is niet het model wat we hebben gekozen. Kijk, want in het beste geval, in het slechtste geval... in Amerika verlies je het. Bijvoorbeeld omdat je te weinig geld hebt om uh, procedures te voeren. In het beste geval win je en krijg je heel veel geld. Maar de maatschappelijke misstand... Die blijft bestaan. En dat is de verantwoordelijkheid die de Tweede Kamer heeft. En de verantwoordelijkheid die we nu moeten nemen. Ik dank jullie voor de discussie. Tweede Kamerlid Ronald van Raak en advocaat Frank van Uden. Wanneer komt het in de Kamer, meneer van Raak? We gaan het eind oktober behandelen en ik hoop ook afronden. En ik heb er alle vertrouwen in dat het een prachtige wet gaat worden. En dat, dat we klokkenluiders in Nederland kunnen helpen... en maatschappelijke misstanden kunnen oplossen. Dank jullie wel. Ik verwijs nog even naar de website expertgroepklokkenluiders.nl. En naar Argos. Iedereen die ook maar iets weet over duurzaamheid... zit deze week op terschelling. Al die knappe koppen buigen zich over de grote vraagstukken... van.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 Dit is Radio 1.